Lieve mensen, um, weer een hele goede avond. Mijn naam is Yvonne Hagenaraatemant. En ook nu weer bedankt dat je ervoor gekozen hebt om mij naar deze lezing, naar deze meditatie te luisteren. Misschien nu, misschien op een moment heel ver in de toekomst. Het is nu zo'n beetje midden uh, november dat ik dit opneem en vanavond uh, staat het op de zender. Um,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 Uh, en ja, als dat niet mogelijk is, visualiseer dat je, um, dat je de energie van de aarde omhoog haalt. En dat dat zo'n beetje rond je navel terechtkomt. En maak een uh, opening in je hoofd en laat daar de energie uit de kosmos binnenkomen. En leg, de, leg die twee vormen van energie op elkaar, bij jou, in jouw, Navelsjakken. En adem daar eens rustig in. Ook voor mij trouwens, want terwijl ik dit net opnam, nu aan het opnemen ben, zag ik ineens dat ik mijn Skype nog aan had laten staan. En dat moeten we niet hebben, zo ertussen door. Dus ook voor mij, even rustig inademen. Adem even vasthouden. En rustig uitademen. Adem rustig in. Hou die adem even vast. En adem rustig uit. Zie je hoe je nu rustiger wordt en dat alles van je schouders afglijdt. En dat je nu heerlijk, lekker luistert. Je hoeft niet eens met je hersenen te luisteren, gewoon met je gevoel. Dagelijks kom ik met mensen in aanraking en het is me opgevallen dat er in de afgelopen dagen, afgelopen weken iets opmerkelijks is gebeurd. Iemand die het behoorlijk lastig had in haar leven, heeft een flinke stap gezet in het verwerken van het verleden. Een verleden dat je niet zomaar eventjes naast je legt, maar, maar behoorlijk over dient te worden nagedacht. om als er goed over nagedacht wordt, dus met de bedoeling, om er ook iets daadwerkelijk mee te doen, dus niet in de negativiteit te schieten en dan denken dat je er dan daadwerkelijk iets aan of meedoet, om dan in een psychose terecht te komen, maar om het positief te verwerken. Want was het niet zo dat alle gebeurtenissen in dat leven, en trouwens ook van alle anderen, al zoveel levens negatief verwerkt was? Of laten we zeggen, helemaal niet verwerkt was. En dat steeds in een volgend leven de omstandigheden zomaar iets harder, iets duidelijker, werden. En ja, waarom? Om het de mens die nu in dit leven hier op aarde wenste te leven, het eindelijk zou begrijpen, het eindelijk zou snappen. Niet dat de angst voor een nog ergere toekomst de reden was om daadwerkelijk tot een beslissing te komen om de boel te gaan begrijpen. Maar de noodzaak om nu, eens en voor altijd, uit het nare slachtoffergevoel te komen. Dan maakt het niet uit waar we het over hebben. Welke gebeurtenis het zou zijn? Hoe en waarom en waar? Dus het maakt niet uit wat het onderwerp is, waar we het over hebben. Per slot is alle gevoel dat niet begrepen wordt een gevoel van slachtoffer te zijn van de situatie. Als het begrepen is, is eindelijk het klagen over. Eindelijk is het begrepen. Eindelijk, maar dan. Ja, dan komt er een verdriet gepaard met schuld... En daar gaat, gaat dan weer de volgende stap over. Want met schuld heb je niets. Je kunt er niets mee, behalve dan jezelf weer naar beneden halen en ook zo weer in een psychose te knallen. Het is een gevoel van, laten we simpel zeggen, wat jammer nou, dat ik zo lang gewacht heb om tegen mijn ziel in te gaan, om tegen het leven in te gaan. Wat jammer. dat ik mijzelf dit onthouden heb. Ik heb, de, ik heb de gebeurtenis begrepen. Ik heb de enorme opluchting gevoeld en die liefde ervaren, toen ik die stap zette. En nu krijg ik het gevoel van schuld. Had ik het maar eerder gedaan? Nee. Die schuld brengt je nergens. Ook daar dien je weer overheen te stappen. Je hoeft alleen maar te zeggen, wat jammer dat ik zo lang gewacht heb om tegen mijn ziel, die goddelijk is, in te gaan, om tegen het leven in te gaan. Wat jammer dat ik mijzelf dit onthouden heb. Ja, en dan kan er behoorlijk gehuild worden om het verdriet wat je jezelf aangedaan hebt. Want daar is niemand schuldig aan. Jij deed dat zelf in je hoofd. Jij onthield je. Jij onthield jezelf van de liefde om bij jezelf te komen. Daar is niemand schuldig aan. Daar kun je behoorlijk om huilen om het verdriet wat je jezelf aangedaan hebt. Ja, waarom? Waarom? Omdat je het niet wist. En dan is het eenvoudig. Om tot de conclusie te komen dat je jezelf dient te vergeven. Het komt vanzelf omhoog, die gedachte die uit de liefde komt, die uit jouw ziel komt, die jou dit aanreikt. Want het is niet omdat anderen dat tegen je zeggen, om je jezelf te vergeven, maar omdat dat de enige weg naar jouw vrijheid is. Jezelf vergeven, dat je zo lang gewacht hebt om heel te zijn. Het spijtige gevoel dat je er zoveel levens over hebt gedaan, dat doet pijn. En dan nog niet eens... Meer de onbegrepen gebeurtenissen die je nu begrepen hebt. Het is de pijn die je zelf al die levens toegedaan is, hebt. Om niet in die liefde van de werkelijkheid te leven. Dus, dat je jezelf tegengehouden hebt om in die, in die liefde vorm, in die enige werkelijkheid te leven. Waar alleen maar liefde is. Dan is er maar één oplossing. Vergeef jezelf. Vergeef jezelf voor de tijd die het gekost heeft. Vergeef jezelf voor de verwarring die je al die levens in je koppetje hebt gehad. En waar je alle waarheid aan gegeven had. Je wist niet beter. En hoe? Kon je het weten? Je was onkundig. Je, je wist het niet. En weet je, je had al die levens nodig om tot dit besef te komen. Je had dit leven nodig gehad met al zijn spanningen. De mist, de chaos die om je heen lag. Om tot besef te komen. Om wakker te worden. Je had dit leven nodig. Met, allen, met alle verraden. Alles daarin die jou wakker maakten. Hoe vreselijk, ach het was niet anders dan een gebeurtenis, die je nu toch eigenlijk niet eens meer als zodanig, dus als vreselijk ervaart, want het is gewoon voorbij, het is afgelopen. Het is gewoon verwerkt, je hebt het gewoon verwerkt op de enige juiste wijze. En je kunt er niets meer mee. Wat anderen ook tegen jou zeggen en over jou zeggen. Je kunt er niets meer mee. Want met dat verwerken en kijken naar die anderen die van alles over jou zeggen en niets tot praktisch niets verwerken in hun leven, dan zie je de zieligheid en de wanhoop van die anderen of van die anderen. En dan kun je niet anders dan een diep mededogen met hen hebben. gaat verder met je leven. En je gaat ervoor. Toch knaagt er nog iets. En dat is het jezelf nog niet vergeven hebben. Dat is de volgende stap. In dit verwerken, in dit nadenken in je leven, en is moeilijker dan de stap te wagen die je tot hier gebracht heeft. Vergeef jezelf. Tot in het duizendvoudige Vergeef je denken. Dat je afgehouden heeft van jouw liefdevolle ziel. Want daarom huil je. Je huilt om jezelf. Vergeef jezelf. Dat ego van jou, dat het, het, dat het je zo lang vastgehouden heeft, maar waar je nu niets meer aan hebt. Want het is opgegaan in de verwerking, in de liefde van je zin. Vergeef jezelf. Dat je zo lang, dat je zo lang naar dat ego geluisterd hebt, naar dat aardedenken geluisterd hebt, in de veronderstelling dat dat de waarheid was. bent er nu achtergekomen dat het ego niet bestaat. Misschien wil je liefgoederen niet meer bestaat bij jou. Het heeft zijn functie wel gehad om je tot hier te brengen. Dus, negativiteit bestaat niet. Het heeft je naar de liefde van jezelf gebracht. Het heeft ervoor gezorgd. Dat je op een veel diepere laag. Van jezelf bent gekomen. En dat dat, die diepere laag, totaal niets, niets met dat ego-denken te maken heeft. Anders gezegd. Dat ego bestaat niet. Het was in het waandenken van de aarde, in de illusie van de aarde, in het leven met een masker. Vergeef jezelf. En denk vanaf nu aan je Eigen zelf, aan de ziel die je bent. Voel die liefde in jezelf. Voel die plek in het midden van je lichaam, je navelchakra, in je zonnevlecht. Voel het kloppen, voel het gloeien. Voel die liefde zich verspreiden over je hele lichaam. Voel dat je heel wordt in ieder aspect van je leven. Dan pas kun je in je ziel Ziel leven, vanuit je ziel leven, vanuit je ziel spreken met eenvoudige woorden, met liefdevolle woorden, die ook wel geheime woorden worden genoemd, of koninklijke woorden, niks met de koning te maken. De mensen die hier naar luisteren en dit gevoel kennen, zullen het onge ongetwijfeld beamen. Jezelf vergeven is het moeilijkste dat er is. Te erkennen dat je jezelf al die liefde hebt onthouden. Het heeft immers niets, maar dan ook niets, met anderen te maken. Het heeft niets te maken met de ervaringen die je tot nu toe hebt ervaren in je leven. Die ervaringen hebben je nu hier naartoe gebracht. Ervaringen, gebeurtenissen die je op de enige juiste wijze hebt verwerkt, geaccepteerd en losgelaten. En die je toch zomaar kunt vergeten. De gebeurtenissen kun je niet zomaar vergeten, niet echt dus, maar je kunt ze wel naast je leren. Je kunt ze verwerken, accepteren en weer loslaten. Want je kunt er niets meer mee. Het verleden is verwerkt. De toekomst weet je nog niet. En nu leef je. Nu. Ga niet zitten priegelen in je hersens, hoe het ook had gekund. En, en als je het zo had gedaan, of zo. Het is zinloos. Want je hebt het gedaan... Je hebt het leven geleefd, al die levens, omdat je het zo leefde. Daar is niets mis mee. Met het jezelf vergeven kom je in een totaal andere energie. Een energie die, die in je zit, die je uitstraalt en waar je weer andere gebeurtenissen aantrekt. Die met die energie te maken heeft. Een energie die voor jou bestemd is. Die in feite niets met al die anderen uit je verleden te maken heeft. Je zult zien dat je vanuit een nieuw denken, een goed denken over jezelf, geen medelijden meer met jezelf, niet meer in de slachtofferrol zitten, niet meer jezelf beklagen. Het is voorbij. Je staat stevig met beide benen op de grond. En je zult zien dat je na verloop van tijd, beter met de omstandigheden, beter met de dingen om je heen, om kunt gaan. Ook met de mensen waar je nog mee te maken hebt, uit je verleden. Want je staat nu in jezelf. Anderen kunnen jou nooit meer beïnvloeden. Want jij gaf hen destijds te veel macht. Nu weet je het. Zij zijn daar niet schuldig aan. Je hebt het zelf toegestaan. Nu sta je in jezelf en je laat dat nooit meer gebeuren. Je kijkt terug met mededogen. Dus ja, je zult zien dat je na verloop van tijd beter met de dingen om kunt gaan. En je zult zien dat je nu vanuit je ziel zult leven. En daardoor een andere toekomst ontvangt. Een andere denkrichting in jezelf. Een andere toekomst, want jij bent meester over je leven. Oh ja, ook als je nog in dat oude gevoel zit. Maar daar dien je toch al die ellende van vorige levens en vanuit dit leven te begrijpen. En er op de enige juiste wijze mee om te gaan. Wat je overigens tientallen levens... Eh, zal winnen, zal kosten, wat ik eigenlijk zeg, maar lijkt het net wat anders. Maar wat je over een tientallen levens kan winnen, hè, dan maar. Maar ook natuurlijk altijd vrije wil. Dus als je het nu begrepen hebt en vanuit je ziel denkt en leeft, zul je een totaal ander gevoel in je leven Ervaren. De rust is gekomen. Ook al gebeurt er nog zoveel en komt er nog zoveel op je bordje terecht, maar dan weet je: ach, dat zijn nog kruimeltjes uit het verleden, maar nu weet ik hoe ik ermee om moet gaan. Het mag, het mag gebeuren, maar ik bepaal hoe ik ermee omga. Ik bepaal of ik me daardoor gek laat maken of niet. De rust is gekomen. En het accepteren. Het accepteren. Van het universum. God, zo je wilt. Die één is met jou. Jij. Die één is met God. Met het universum. En de mens... Die hiernaar luistert en het toch een beetje vreemd vindt, zal wellicht denken. En dat allemaal door het jezelf vergeven, jawel, maar op een ander niveau dan zomaar even jezelf vergeven. Want er zit een verschil van denken, van gevoel. In. De weg is nu bekend. De volgende stappen, nadenken over gebeurtenissen die nog niet zijn verwerkt, mag er nu met een gerust hart aankomen. De weg is dus bekend. En er zal nu op een liefdevolle wijze over die nieuwe gebeurtenissen nagedacht worden. Niet echt nieuwe gebeurtenissen natuurlijk, want ze komen nog steeds uit dat verleden. En vragen er ook om, om omgezet te mogen worden binnen in jezelf, in die positiviteit en in die liefde. In jouw licht. Die gedachten, die verwarrende gedachten over de gebeurtenissen. Ze willen niets liever dan in die liefde opgenomen te worden. Jawel dus. alles waar je nog mee zit. Want weet je. Aan niemand kun je vragen om jouw leven even over te willen doen. Dat kan niet. Niemand zal daartoe bereid zijn. En dat zal ook niet kunnen. Er zijn mensen overleden, die kun niet zeggen, nou ik wil dat je voor mij op de aarde komt, want dan kan ik mijn verleden opnieuw beleven. Het kan niet. Het is over, het is uit het verleden dat zul je je goed moeten realiseren. Het verleden was. De toekomst is nog niet. En nu, nu leef je in het heden. Het heden dat jij bepaalt. En niemand anders. Het heden dat niet afhankelijk is van anderen. Maar alleen gaat in en met jouw gedachten. Je kunt het verleden niet overdoen. Je zult het dus als een voldoende feit moeten voelen. Niemand kan voor jou weer terugkomen op aarde... om het voor jou over te doen. Niemand zal weer in jouw leven... Het verleden willen me meespelen of naspelen. Het was en het zal niet meer terugkeren. Toch ook weer wel als je er niets aan doet. Dan zal het zich weer in een andere vorm in jouw toekomst aan je openbaren. Maar als jij bereid bent om ook deze gebeurtenissen, die je dus nog niet verwerkt had, te verwerken dan zul je opnieuw, net als de vorige keer, op de juiste gedachte komen om dit te verwerken. Het is wat makkelijker, want je weet weg. Het is in het begin, het is in het begin super moeilijk, want het is een totaal andere gedachtevorm dan die je ooit beleefd had. Het is een totaal ander denken. om in het diepe denk van jezelf terecht te komen. En ik herhaal het nog maar weer eens een keer. Je hebt twee vormen van denken. Het ene denken, dus het warrige, chaotische denken, en het, het steeds maar piekeren, naar buiten gericht, en het naar binnen gerichte denken, waar je Waar je tot een denken aangezet wordt, wat jou een oplossing geeft. Niet een oplossing voor jouw situatie, maar een begrijpen van jouw gebeurtenissen, van jouw leven. Steeds maar weer in al mijn lezingen zul je hierover horen. En steeds maar weer vanuit Iedere hoek bekeken. Kun je deze gedachten die nu uit mij vloeien bijhouden? Kun je mee met mijn gedachten? Dat je dat wat je nu nog dwars, dwars zit, zelf dient op te lossen. Binnen in jezelf. En dat anderen daar nooit verantwoordelijk voor zijn, ook niet voor het gebeuren, want het kwam uit jou. Misschien is het nog een beetje ver voor je, maar misschien ook niet, maar ik zeg het je toch, je bent in principe overal verantwoordelijk voor wat er in jouw leven gebeurt. Want jij wilde het. Jij hebt die gedachten gehad. Jij bepaalde de richting van je leven in het verleden en nu. Maar nu kun je er iets aan doen. Uitkomen in dat warrige denken. Vaak hoor je mij daarover. Maar laat ik het nog maar weer eens zeggen: het is het steeds maar denken dat de ander mag doen wat hij of zij wil doen. Het kan een bevrijding zijn in je denken als je hierover nadenkt. In dat diepe denken in jezelf. Het kan de poort zijn waardoor je in een ander denken terechtkomt. Gedachten dat alles wat jij over de ander zegt in welke vorm dan ook je het altijd over jezelf hebt kan ook een poort zijn Waarin je op de weg komt van de gedachten, om die gebeurtenissen aan te pakken binnen in jezelf. Eerlijk. Eerlijk. Volslagen eerlijk naar jezelf kijken. Geen kruimeltje achterlaten. Oprecht naar jezelf kijken. Van jezelf houden. Intens van je lichaam te houden. Van je ziel te houden. Eén te willen zijn. Met je lichaam. Je ziel. Met je linkerhelft van je hersen. En met de rechterhelft van je hersen. De ander. Nooit de schuld te willen geven. Verantwoordelijk zijn voor alles. Voor je leven hier op aarde. Voor je eigen gedachten. Voor je eigen leven. Voor de richting van je leven. Voor alles, maar dan ook voor alles. Kun, je dat, kun jij dat aan? Het lijkt zo zwaar, het lijkt zo ver weg, het lijkt zo zweverig. Hè? En wat praten mensen daar toch graag over? Het is zweverig. Want is dat de bedoeling, dat je er dan ook maar helemaal niets mee doet? Want het is toch zweverig? Dan hoef je er niets aan te doen. Dan hoef je het ook niet serieus te nemen. Maar jij mag het zeggen hoor, ik verdedig mezelf nooit. En als een mens vindt dat dit zweverig praten is, dan mag hij dat zeggen. Alleen, ik denk er anders over. Het vergt moed om bij je eigen innerlijke zelf te komen. Om in het, innerlijk, het innerlijke van jezelf te stappen om eerlijk en moedig je omstandigheden onder ogen te zien. Onder ogen te zien dat je altijd, maar dan ook altijd, verantwoordelijk voor je eigen leven bent. En dat niemand anders daar verantwoordelijk voor is. Hoe graag mensen je dat ook willen doen geloven. Je bent het zelf. En verder niets... Jouw leven wordt door jou zelf bepaald. Ook hoe je ermee omgaat en juist hoe je ermee omgaat. Het leven is na een andere vorm van denken begrepen. En laten we ervan uitgaan dat het jou is gelukt... Dat je de moed hebt om eerlijk naar jezelf te kijken. En van jezelf te houden. Onbaatzuchtig van jezelf te houden. Dan doe je dat naar anderen ook. Nee, nee, nee, nee. Niet egoïstisch. Maar in volle overgave van jezelf, van je lichaam. Van alles wat jij denkt te houden. Dan is er een samensmelting. Waarin je bereid bent om goed te zien, om helder te zien in jezelf en ben je in staat om al je problemen, je omstandigheden te veranderen in positiviteit. Werkelijk, het gaat zo. Maar je dient dat zelf te ervaren. Ik zal je niet zeggen dat het zo is, dat je het zo moet doen. Het dient van jouzelf af te komen. Ook hierin ben jij verantwoordelijk in alles. Jij bepaalt dat. Als je nog in het stadium bent dat dit nog vreemd voor je is, weet dan... Dat er alle begrip en respect is voor je. Want het valt ook niet mee om vanuit je ziel te leven. Niet dat het moeilijk is om vanuit je ziel te leven, helemaal niet, totaal niet. Het is slechts een beslissing. Maar om die stap te wagen en het ook daadwerkelijk te doen. Het valt niet mee voor zoveel mensen op deze aarde. Liever laten ze zich mee, meevoeren door van allerlei... Luiheid, ja, jij zegt het. Maar ook het ego dat op een ongenadige wijze jou bij zich wil houden. Dat ego dat dan maar zegt, dan is het maar luiheid. Maar ik doe daar niet aan mee. Ik sta met beide benen op de grond. Nou, niet dus. Nooit en ten nimmer. Maar dat vergt een lange tijd van nadenken om daar achter te komen. Je kunt dan ook naar deze lezingen luisteren en zo achter het geheim van het leven komen. Want het wordt zo voor je neergelegd. Maar je moet er dan ook behoorlijk veel voor doen. Want ik kan dat niet voor je doen. Ben het ook nooit van plan. Je dient dat zelf te doen. Ik zal nooit in je problemen vroeten en je zeggen hoe je het moet doen en wat je moet zeggen enzovoort. Maar het is anders. Het is die lijnen uitzetten. Dat, dat deel ik met je. Je dient het zelf te doen. Jij dient een beslissing te nemen. In jezelf. Dus ja, gewoon stop weg luisteren. Of lezen als je het uit wilt tikken. Nou, je mag dat van harte. Zet de bron, mijn naam dan, en wel eventjes even bij. is wel even wat net, dat dacht ik zo. En waarvoor ik je dan weer? Hartelijk dank. Maar het is lastiger dan je denkt. Hoe duidelijk ik het geheim van het leven, hoe duidelijk ik het ook voor je uitspreek. Het speelt zich allemaal in jouw binnenste af. Net zoals nu. Het voor mij in mijn binnenste afspeelt dat wat ik nu aan je doorgeef. Dat wat ik niet anders dan met jou wil delen. Met alle liefde die in mij is. Het is mij zo, ja, hoe zal ik het zeggen, zo onnoemelijk veel waard om je dit door te geven. Wat is het me waard? Ja, om die liefde door te geven. Maar helderder kan ik het niet voor je maken. Het dient vanuit jezelf te komen. Dan, zoals ik je zo vaak vraag. Vergeet mijn woorden. Laat ze los. Zuig ze naar binnen. Wat je naar binnen wilt zuigen. Neem op. Wat je op wilt nemen in jezelf. En laat al het andere los. Als je er nog niets mee kunt, dan kun je er nog niets mee. Want je kunt je bewustzijn niet forceren. Het dient vanzelf te gaan. En het kan slechts met behulp van jouw innerlijk denken. kun je ook nooit de boel overpennen of denken, ik gebruik dat maar even voor mijn boek of mijn tekst. Het denken hierover vindt allemaal plaats. Binnen in mij, dat zich verbindt met dat denken in jou. Maar dan het denken dat zich in je ziel, en uit je ziel vormt. Daarin zijn wij allen gelijk en zijn wij mensen met elkaar verbonden. Maar ook met de dierenwereld, met de natuur, met de mineralen, met de aarde, met de planeten en Ga zo maar verder. Op deze wijze komen wij mensen in een ander denken terecht, in een ander bewustzijn wat van buitenaf niet te zien is hoor. Nou, laat ik zeggen, bijna niet te zien is. Wel uiteraard door, nou mag ik het zo noemen, en ik noem het ook zo, door ingewijden. Maar voor de mens op aarde, nauwelijks is waar te nemen. Zo is reeds te zien, dat de scheiding waar al jaren geleden over gesproken is, de scheiding op aarde, tussen het een en het ander, zich nu heviger inzet. En het wordt met dag duidelijk dat het plan dat de meesters kennen en dienen zich hevig laat zien. Mensen, die onze zielen niet erkennen, worden langzaam losgelaten. Zielen, mensen, die geen respect in hun menselijk denken hier op aarde kunnen opbrengen voor anderen, worden losgelaten. De scheiding heeft zich al ingezet. Subtiel haast. Terwijl je de mensen die dit ook ervaren, de scheiding op zich, van mensen en tussen mensen, ook als pijnlijk ervaren wordt. Die mensen hebben ook de vrije wil om er op de enige juiste wijze over na te denken. Ze hebben het ook in zich. Maar de vrije wil wordt niet erkend. En de schuld blijven ze maar bij anderen neerleggen. Zij hebben geen schuld aan de dingen die gebeuren. De vingers wijzen naar de anderen. Zijn zij daar verantwoordelijk voor? Nee toch? Kan ik er wat aan doen? Zij was degene die, of verdere beklagenswaardige, zomaar rechtvaardigheden die zij zich opleggen om hun gelijk aan hun kant te krijgen. Maar die mensen die het begrijpen, die het willen begrijpen van de diepte van hun hart, die de gebeurtenissen, hoe vreselijk ook, hoe Erg ook, hoe traumatisch ook, zien als een geschenk. Hoe moeilijk dat ook is te begrijpen, maar daarmee aan de slag gaan. Om in een positief begrijpen te komen, om daarvan te leren. Zij zullen op een andere trap van bewustzijn komen. Ze zullen een treetje, misschien twee treetjes, ik zeg het maar zoals het is. Ze zullen een treetje stijgen. Ze mogen naar de volgende klas. En ze zullen de hoop in zichzelf begrepen. Van het jezelf vergeven. Want weet je, anders kom je niet verder. Jezelf vergeven dat je je ziel zo'n pijn hebt gedaan. Jouw ziel, die niet anders is dan een stukje God, Dan God. De liefde van alles. Van alles om je heen. En moet ik nog verder gaan? Dat wat is. Dan ben je het ook. Dan kun je omgaan met alle moeilijkheden in je leven. De moeilijkheden die we dan zo noemen. Maar je kunt er dan mee omgaan omdat je weet, omdat je voelt dat dit geschenken zijn. Die je aangereikt worden om de volgende stap in de enige juiste richting te doen. De enige juiste weg. Jouw weg. Zo gaat dat met mensen. Stapje voor stapje, stukje bij beetje. Van gebeurtenis naar gebeurtenis. Ervaren, begrijpen, accepteren en loslaten. Steeds maar weer. Om dat te begrijpen waar het leven in andere tijden uit bestond. Om te begrijpen dat dat nooit meer terugkomt. Dat je het niet nog een keer hoeft te ervaren. Dat er vanaf nu een totaal andere toekomst ligt. Natuurlijk weet je die nog niet. Maar het vertrouwen en de liefde voor je eigen zin. Dat wat jij bent, kun je vleugels geven op de weg die je nu ingeslagen bent. En inderdaad, voor sommigen stapje voor stapje, en voor de enkeling met één grote knal in een lichte ervaring, er zit geen verschil in. Behalve dan dat alles stapje voor stapje van tevoren ervaren is en verwerkt bij die ander, dat alles in één keer ervaren is en verwerkt is. Maar het gevoel is hetzelfde. In het terugdenken en ervaren en voelen, daarin is het hetzelfde. Ja, dat lijkt me een mooie zin om hiermee te eindigen mag ik je weer hartelijk danken voor het luisteren. Maar ook mag ik je ook danken dat je, het, dat je de lezingen downloadt. Bedankt daarvoor. En graag tot volgende week. Mag ik je dan nog even zeggen dat al mijn lezingen zijn te horen... Op mijn website, via mijn website, naar eh, design, dus www.dizlangeij.nl en mijn website www.yhra.nl En dit was een IHRA-lezing van Yvonne Hagen naar Waterband. Dag.